7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Samsung haalt uit naar VVD en CDA. Nog geen akkoord over Griekse bezuinigingen. En Serena Williams wint US Open. PvdA-lijsttrekker Samsung heeft op een verkiezingsbijeenkomst in Drachten uitgehaald naar de VVD en het CDA. Hij zei dat die partijen verantwoordelijk zijn voor twee jaar rechtsrotbeleid... beleid. Waarin volgens Samsom de verschillen tussen mensen groter zijn geworden en bruggen in Nederland zijn weggeslagen. Samsom zei verder dat verandering in de lucht hangt en dat die over 72 uur bewaarheid kan worden. Samsom reageerde ook op het idee van SP-lijsttrekker Roemer om opiniepeilingen vlak voor de verkiezingen te verbieden. Samsom vindt dat geen goed plan, dat zo'n verbod volgens hem in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. In Griekenland zijn de drie regeringspartijen het nog niet eens over de bezuinigingen van bijna 12 miljard euro. Ze praten er woensdag over verder. Daarnaast hebben waarnemers van de EU, de Europese Centrale Bank en het IMF... een aantal Griekse bezuinigingsplannen afgewezen. Volgens de Griekse minister van Financiën gaat het om enkele maatregelen, maar hij zijn niet welke. De Griekse premier Samaras praat vandaag met een delegatie van de EU, de ECB en het IMF...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 Kosovo werd in 2008 onafhankelijk en stond sindsdien onder buitenlands toezicht. De Verenigde Staten en de meeste eu lidstaten hebben het land erkend... in tegenstelling tot Servië, dat Kosovo als Servisch grondgebied beschouwt. Belgrado wordt daarin onder meer gesteund door Rusland, Spanje en Griekenland. Er rijden geen treinen in de Schipholtunnel. tunnel Een machinist heeft rook gezien waarop het treinverkeer is stilgelegd. De brandweer onderzoekt wat er aan de hand is. Er zijn bussen besteld om reizigers te vervoeren... Die hebben daardoor wel een langere reistijd. Spoorbeheerder ProRail weet nog niet hoe lang de Schipholtunnel dicht blijft. In Afghanistan dragen de Verenigde Staten vandaag de gevangenis van Bagram over aan de Afghanen. Het cellencomplex ten noorden van Kabul is het grootste Amerikaanse cellencomplex in het land. In de gevangenis zitten ongeveer 3000 terreurverdachten. Begin dit jaar kwam het complex in het nieuws omdat Amerikaanse bewakers hun Korans van gevangenen hadden verbrand. Veel Afghanen waren daar woedend over. Bij het geweld dat uitbrak kwamen tientallen mensen om het leven. De Amerikanen willen de komende tijd meer gevangenissen overdragen aan de Afghaanse autoriteiten. Uiterlijk 2014 moeten de laatste Amerikaanse militairen uit het land zijn vertrokken. Door een stroomstoring zitten mogelijk miljoenen Cubanen zonder elektriciteit. Vooral de hoofdstad Havana en andere delen in het westen van het land zijn getroffen. Door de stroomstoring is op grote schaal de verlichting uitgevallen. Ook airco's en ventilatoren werken niet. De enige plekken waar licht brandt zijn hotels en duurdere appartementencomplexen die beschikken over noodgeneratoren. De oorzaak van de stroomstoring is nog onbekend. Vooral in de jaren 90 kwamen grote stroomstoringen vaak voor op Cuba toen kampte het land met een energiecrisis. Op een veiling in het noorden van Engeland heeft een Bijbel die ooit van Elvis Presley was bijna 74.000 euro opgebracht. In de Bijbel staan handgeschreven aantekeningen van de king.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 Vanwege het slechte weer was de finale een dag uitgesteld. In Londen zijn de Paralympische Spelen afgesloten. Tijdens de sluitingsceremonie waren er onder meer optredens van Jay-Z en Coldplay. Rolstoeltennister Esther Vergeer droeg de Nederlandse vlag. Nederland deed het beter dan bij de vorige Paralympische Spelen. In Londen werden 39 medailles gewonnen, 17 meer dan vier jaar geleden in Peking. De Nederlandse ploeg vliegt vandaag terug naar Rotterdam... De medaillewinnaars worden morgen door het kabinet en NOC-NSF... in de Grote Kerk in Den Haag gehuldigd. Het weer wolk bewolkt hier en daar een bui. In de loop van de ochtend verdwijnen de meeste buien. En dan breekt de zon door. Het wordt 21 graden aan zee en 27 graden in het Zuidoosten. AWB Verkeersinformatie. hier staan files op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Van Afrit Lochem, 3 kilometer, de A28. Zolle Amersfoort, voor Amersfoort 3. De A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, voor knooppunt Vaanplein 2 kilometer. A50, arnhem os voor knooppunt Valburg 3. En de brandweer heeft het treinverkeer van en naar Schiphol stil laten leggen. De vertraging is meer dan een uur. Niets is onmogelijk met Monta parket van Bruinsheel. Bruinsheelparket.nl slash Monta. Touchscreens. XXL. Presentation Partner 0800 400 4000.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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Wat speelde er in het leven van die rechercheur bij het Korps Gelderland-Zuid? In zijn huis vond de politie zijn ontzielde lichaam en dat van een vrouw en nog een man. En ook nog een hennepplantage. Hoort u zo meer over. We gaan eerst naar het laatste verkiezingsnieuws. Er heerst groot enthousiasme bij de leden van de Partij van de Arbeid. Ze ruiken de overwinning, komende woensdag bij de Tweede Kamerverkiezingen... bleek gisteravond op een door 700 man bezochte verkiezingsbijeenkomst van de PvdA... voor de Noordelijke Provincies in Drachten. Partijleider Diederik Samson probeerde het enthousiasme toch nog wel een beetje te temperen. Verslaggever Wilco Boom hoorde dat hij nog wel even stevig uithaalde... naar twee jaar rechtsrotbeleid van het kabinet Rutte. Een mooie zomerse dag. Wat kan je nou beter doen... Dan lekker in je tuin zitten of op je balkon. Maar u bent hier, waarom? Nou, gewoon even het hele feest uh, meemaken. Het gaat goed. En een tijd geleden zeg ik al, ik, ik hou deze avond vrij. En wat gaat er woensdag gebeuren, denkt u? Nou, een winst. Geweldig feest wordt dat. Het kan niet mooier. Gewoon zo op het laatst zo in de... Ja. Groter dan de VVD? Ja. Ga ik vanuit. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, zeker. Ja hoor, dat is toch logisch? De vorige keer is toch alles mislukt? We hebben twee, uur, twee jaar vergooid. Helemaal weggegooid. De mensen zijn echt niet zo stom dat de, PVD, dat de VVD weer de premier mag leveren. Nee, die levert de PvdA. Ja? Daar ben ik helemaal mee eens. U spreekt uw vrouw niet tegen? Nee hoor, helemaal niet. Waar is dat succes van Samsom opeens aan te danken, denkt u? Ja, hij, hij, hij heeft het gewoon. Hij is kordaat en, en hij kan het goed verwoorden. En dat vind ik wel heel belangrijk. Ik denk dat hij een heel helder verhaal heeft en ook uitstraalt uh, ja, dat hij uh, dat verhaal uh, ook echt integer bedoelt. Maar ja goed, uh, het probleem wordt natuurlijk van wat doen ze dan daarna. Hè? Wat zou u willen dat er daarna oh, gebeurt? Ik vind wel dat we dus richting paas moeten. Nou ja, ik hoop dat er nog andere mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld met de SP, D66, GroenLinks, dat we daar op die kant.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 Zaal voor zaal, plein voor plein, straat voor straat, deur voor deur, gesprek voor gesprek: die laatste stemmen binnenhalen. En dan krijgen wij op 12 september een fantastisch resultaat. Ik dank u wel. soms om de mensen staan op de stoelen. Het lijkt wel alsof de buiten al binnen is. Ja, ik heb ze ook gewaarschuwd. De buiten is nog niet binnen. De, de, de stembussen sluiten pas woensdagavond. Houdt u er rekening mee dat de Partij van de Arbeid niet de grootste wordt? Ik hou overal rekening mee. Volgens de VVD, volgens premier Rutte, is uw partij gevaarlijk voor de toekomst van Nederland. Wat dacht u toen u dat hoorde? Nou, Ik las het ook en ik dacht, volgens mij moet je campagne voeren met je eigen verhaal... en niet met een angstbeeld over een andere partij. Toch zei u hier vanavond in die dolle enthousiaste zaal dat er twee jaar een rechtsrotbeleid is gevoerd. Dat ging ook over het beleid van die andere partijen. Dat was een verwij verwijzing naar het verleden en niet het angstbeeld over een, een verkiezingsprogramma van een ander. En Volgens mij is feitelijk juist dat we de afgelopen twee jaar in een recessie hebben gezeten... en dat de werkloosheid is toegenomen en daar heb ik op gewezen. Wat kan er nog misgaan? Nou ja, we kunnen een uitslag maken waarin we niet de grootste zijn. Alles kan, maar ik heb heel goede moed. Nou, Samsom heeft goede moed, maar probeert ook de verwachtingen... ietsje bij te stellen in het a kamp bij ons politiek verslaggever Marcel Bril. Maar het klonk wel feestelijk, dus ze geloven er in ieder geval in. Maar zo. Ja, zeker. Ja, dat, dat is natuurlijk zo. Ze zitten in de winning mood. Als je naar de peilingen kijkt, dan gaat het goed. Uh, en de leider werd gisteren ook ruimschoots daarvoor beloond... met een heleboel applaus. Maar ja, Samsom zei het al, we moeten waken dat we niet te vroeg doen... alsof de buit al binnen is. De boodschap van gisteravond was ook leeg let op, er moet en er kan nog heel veel gebeuren. En dat is ook niet zo gek dat ze dat zeggen. Twee jaar geleden was er ook een nek aan nek race... tussen de VVD en de PvdA. Maar toen werden ze op het nippertje niet de grootste. Ja, en dat is de PvdA natuurlijk niet vergeten. Dus een beetje rustig aan met die verwachtingen. Nou, nou was de lijn van Samson een beetje... dat hij boven de kibbelende collega's uit wilde stijgen. Daar, daar stond de staatsman. Nu zegt de PvdA-leider dat de afgelopen jaren... dus echt dat rotbeleid is. Heeft hij de handschoenen uitgetrokken? Ja, ook hij is aan zijn eindsprint begonnen. Samson zegt de hele tijd, vertel het eerlijke verhaal en vooral je eigen verhaal... en schets geen angstbeelden, je zei het al van andere partijen. Maar goed, ook Samson valt nu zijn concurrenten aan. Uh, hij gaat niet zo ver dat hij het VVD-beleid gevaarlijk noemt... wat Rutte omgekeerd ja, wel deed ja. afgelopen weekend. Uh, de PvdA kijkt vooral terug op de afgelopen jaren, oordeelt daarover... en zegt, dat moet veranderen. Het doet sterk denken aan de changestone van Obama ja. in uh, 2008. En uh, ook al wil Samson blijven uitstaan dat hij niet aan het gekissenbis wil meedoen. Gisteren haalde die toch wel even uh, flink uit naar zijn collega Rutte... en ook in mindere mate naar CDA-lijsttrekker Buma. Hey, en eventjes over uh, de woorden van Rutte gister en eergister. Hè. Um, heeft de PvdA het afgelopen weekend uh, uh, neergezet... als een partij die gevaarlijk is voor Nederland... ook gevaarlijk voor de veiligheid in Nederland... Waarom doet Rutte dat? Want hij moet misschien wel straks met ze op tafel. Ja, zijn redenering is, het is verkiezingstijd... dus maak dan vooral de verschillen goed duidelijk. Dat is zijn toon en zijn strategie eigenlijk al vanaf het begin van zijn campagne. Uh, eind augustus was dat. Hij waarschuwt de, uh, de kiezer voor de socialisten. Ja, komen die aan de macht, dan is dat slecht voor het land... slecht voor de werkgelegenheid en nog slecht voor een heleboel andere dingen. En Zaterdag maakte hij dat nog net iets concreter door te zeggen... dat als de PvdA de grootste wordt, dat dat gevaarlijk is voor Nederland... Ja, je ziet duidelijk het patroon. De VVD valt de belangrijkste concurrenten stevig aan... waarmee Rutte de kiezer probeert te verleiden om, hem, uh, om op hem te stemmen... en hem de grootste uh, te maken. Dat kun je uitleggen door te zeggen... ja, hij, hij gelooft niet voldoende in zijn eigen verhaal... En, en hij is bang voor degene die in zijn nek hijgt. Maar zelf ontkent hij dat de hele tijd van negatief campagne voeren, Daar is absoluut geen sprake van, zegt hij de hele tijd. En de aanvallen hebben niks te maken met de angst dat Samsung hem gaat inhalen... Maar in ieder geval, uh, dat is wat hij zegt. Toch denk ik dat er een heleboel uh, liberale billetjes flink samengeknepen zijn... Uh, tot de verkiezingsuitslag er is. Goed. Um, ja, de kiezer uh, heeft nog twee dagen de tijd. Dus we hebben het al gezegd. Nu zijn er heel veel zwevende kiezers. Zo ja. dus vlak voor de verkiezingen. Nog aan de andere kant zijn er de peilingen. Kunnen we ons daar wel aan vasthouden dan eigenlijk? Ja, moeilijk. Ja, kijk, het, het is altijd een indicatie. Maar uh, als je dan uiteindelijk de uitslag bekijkt... dan zit daar nog wel eens uh, een zeteltje of tien tussen. Misschien zelfs wel meer. Um, die zitten er dus zoals naast die peilingen. Bovendien, je zei het al, een heleboel mensen weten nog niet... waar ze op gaan stemmen. Maar goed, de peilingen kunnen wel eens veel invloed hebben op de kiezers. Maar ook op het humeur van de lijsttrekkers. Emiel Roemen van de SP uh, zag zijn zetelaantallen behoorlijk slinken in de peilingen dan sta je te boek als verliezer, nu al. Terwijl je ook weer niet moet vergeten... dat het ten opzichte van de zetels die hij nu in de Kamer heeft... juist best wel veel wind. Nou, het was dan ook een roemer... die vindt dat er maar eens een discussie moet komen... of er de laatste weken voor de verkiezingen... wel peilingen gehouden moet worden. Uh, nou ja, want dat zou de verkiezingen in zijn ogen minder hyperig maken. Maar dat is pas een discussie... die na de verkiezingen gevoerd gaat worden. Marcel Bril, dankjewel. Jij vlooit de kranten nog even door. En na half negen hier te gast Mark Rutte. Ja, zo is dat. En straks bezuiniging op cultuur over schaduwen de uitreiking van de belangrijkste toneelprijzen. Er al meer over. We gaan eerst eens even kijken hoe het is op de weg. Edwin Gerritsen en op het spoor natuurlijk ook. Hè? Ja, op het spoor inderdaad ook. Daar rijden nog steeds geen treinen. De files, ja het is niet drukker dan gebruikelijk. Er staan vier files. De langste files staat op de A28. De Zollen richting Amersfoort. Voor Amersfoort 5 kilometer. En de brandweer heeft de treinverkeer van en naar Schiphol stil laten leggen. De vertraging is nog steeds meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. In het huis van een 59-jarige rechercheur in het Gelderse Kekerdom... zijn gisteren drie doden gevonden. Bewoner van het huis, een man en een vrouw. Rechercheur werkte als het leidinggevende bij het politiekorps Gelderland-Zuid. Bij onderzoek in het huis werd ook een hennepkwekerij ontdekt. Het is een heel klein dorpje, Kekerdom. Het ligt aan de Waal, ten oosten van Nijmegen... en heeft niet meer dan 600 inwoners. Gisteren, toen het nieuws bekend was geworden... werd er al snel gespeculeerd over dat het om een familiedrama zou gaan... Een man die ruzie had gekregen met zijn ex en haar nieuwe partner. Maar s'avonds wordt bekend dat er ook een hennepkwekerij is aangetroffen in het huis van de politieman. Ben van Ingescheen nou, van de politie Gelderland-Zuid. Dat klopt. En uh, ja, dat is hier toch iets wat ons uh, buitengewoon heeft verbaasd. Gezien de aard van de politieman? Ja, een uh, politieman met een... Uh... Lange staat van dienst. En ik denk niet dat er iemand is in ons korps... die verwacht had bij hem thuis een kwekerij te vinden. Welke melding kreeg u? Wij kregen een melding van een buurtbewoner... dat er in de woning aan de Weverstraat toch wel iets aan de hand was. Mijn collega's zijn daar onmiddellijk gaan kijken... en troffen daar drie dodelijke slachtoffers aan. Waarvan één politieman. Was dat ook iemand die een dienstwapen had? Hij is normaal gesproken in bezit van een dienstwapen. Eh, of hij dat thuis had, kan ik op dit moment niet zeggen. Eh, en net zo min of er sprake is van het gebruik van een dienstwapen. Is het toegestaan om het wapen mee naar huis te nemen? Onder bepaalde omstandigheden is het toegestaan om een dienstwapen thuis te hebben. Kunt u zeggen of hij de vermoedelijke dader is?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 En van wie is die woning? Van de vriendin of een zakenpartner van, uh, van ja, de politieman? Dat, dat kan ik op dit moment nog niet, uh, nog niet aangeven. Politiewoordvoerder Ben van Ingen Schenau zei dat tegen onze verslaggever Colette van Nuenen. all night long. I never heard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 Oh yeah, baby face. Didn't you call me, u van uh, Shelby Line? Gaan we naar Mino Rimmers? Want we hebben het over de krant vandaag: een bijzondere krant, een volledige look-alike van NSC Next, op 60 plaatsen in het land gratis beschikbaar gesteld, naast de bekende andere ochtendkranten Mino. Ja, hij lijkt er echt sprekend op. Ik heb hem in mijn hand. Uh, alle fotootjes van vaste columnisten staan erin. Uh, het logo natuurlijk. Uh, maar ook de indeling van de kranten. De rubrieken staan er ook allemaal in. Zelfs een fokken en sukken. En hij wordt hier uh, aan de lopende band aan alle ingangen van Centraal Station in Amsterdam. Maar op nog 55 andere stations ook uitgedeeld. En nog bij enkele universiteiten. En de mensen die langslopen hebben ook aanvankelijk totaal niet in de gaten dat het een nepkrant is. Luister maar. Nee, maar ik ben wel erg benieuwd. Het is wel een uh, opvallende voorpagina. Dank jullie wel in ieder geval. Is het niet van jullie? Nee. Oh. Maar is het wel de echte NRC Next? Ja, dat weet ik ook niet. Ik ga het uitzoeken. Hij lijkt er wel op. Hij lijkt er zeker op. Het is een neppert. Is het een neppert? Hoe weet ik dat? Van een club mensen die aandacht wil vragen voor andere onderwerpen... die tijdens de verkiezingen niet aan de orde komen. Wow. Dus het is ook een nep opening. Oké. Okay. Nou, bedankt voor deze informatie. Je dacht, ik heb een gratis NRC Next. Leuk. Inderdaad, dat dacht ik. Maar ik ga hem toch lezen. Goedemorgen, meneer. Ja. Hebt u gezien dat u vandaag een extra gratis krant hebt. Ik heb gezien ik heb het ook vanochtend ook al over de, op, de, over de radio, uh, op de radio erover gehoord. Dus u weet dat het te nepper ja, is? Ja, ik wist het, ja. ja ik ben ah. erg benieuwd, want ik heb geen idee wat jullie van plan zijn. Nou, ik ben, ik ben er niet van, hoor. Oh, je bent er niet? Ik van. ben van de echte NOS, zeg maar. Ja, ik sta Ja. Met, ja. Maar uh, hij lijkt er sprekend op, hè? Hij het is goed gedaan. Ja, even kijken hoe de... Kaart. Ja, Rob Wijnberg Lijks voorop. Zoek, ja, ja auto, inderdaad. Ja. En ook een Fokken en Sukker op de binnenkant. Nou, ik ben erg benieuwd. Ik ga hem zeker bekijken. Ja, het is natuurlijk bedoeld om extra aandacht te vragen voor sommige onderwerpen die bij de verkiezingen niet aan bod komen. Bijvoorbeeld duurzaamheid, milieu. En een vandaag gratis te Goed, nou ik ben gewoon benieuwd. Ja. Leuk idee. Ja, vind ik wel. Ja, goed. ja de meesten hebben het totaal niet in de gaten. Nee, dat duurt even. Dat, dat willen we ook eigenlijk. Wanneer merk je het? Als je het echt goed gaat lezen. Hè? Want dan kom je erachter dat er hier bijvoorbeeld een verhaal over uh, nieuwe in Italië gedrukte euromunten sporen aan tot lokaal handel ter bestrijding van de crisis. En dan zie je een foto erbij van euromunten met een stikkertje erop. Ja, het gaat inderdaad over het stimuleren van de lokale economie, hè, waarbij het geld eigenlijk in de regio blijft. Nou ja, de krant staat vol met dat soort verhalen. Naar nou, ons idee, een betere manier om de crisis op te lossen. Ja, mensen hebben het meestal zo door na een half uurtje lezen in de krant... dat ze denken, hé, hey, dit is allemaal wel heel erg leuk nieuws. Nou, als je, want er staan ook advertenties in. Onder andere een advertentie van Shell. Laat ons maar doen wat we het beste doen. Olie lekken. Wij bij de Shell weten donders goed waar we mee bezig zijn. Wij lekken olie. Natuurlijk brengen we een deel naar u de toe om auto op te laten rijden. Maar er is ook een enorme hoeveelheid die, bij het boren, uh, die we bij het boren de grond in laten lopen. Dat geeft niets, hoor. Zullen ze bij Shell leuk vinden dat u dat doet? Met het logo van Shell eronder? Ja. Nee, wij spreken het ze natuurlijk aan op hun verantwoordelijkheid. En Shell staat bekend om uh, olielekkages bijvoorbeeld... Het is de... echt actievoeren, hè? Het is echt actievoeren, maar wel op een iets andere manier. Kijk, die kranten, uh, mensen vinden het wel heel leuk om te zien. Er zitten wel knipoog in, maar die advertenties, dat zijn uh, nagemaakt... Het leidt niet tot juridische problemen? Nou, uh, laten we zeggen dat het wel meestal vallen. vallen. Oh, nou, de telefoon gaat al. De telefoon gaat al, terwijl ze uitgedeeld worden. Dat zal Shell zijn. Uh, wij verplaatsen ons naar de Universiteit van Amsterdam. Daar heb ik uh, geen reizigers die vlug de trein in moeten. Maar er zijn even wat studenten die... Ja, ik ben benieuwd van ze erachter zijn gekomen dat het dus een neppert is. Een nep-NRC Next dus vanochtend verspreid op 60 plaatsen in het land. En daar staan nog meer advertenties in. Kijk of Mino daar ook nog een reactie op kan halen. U hoort van hem. Vijf minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar de toneelprijzen. Marlies Hoyer en Hein van der Heijden... hebben het afgelopen theaterseizoen de mooiste hoofdrollen gespeeld. Hoyer won de Theodor voor haar rol van moeder in Amtiel. En van der Heijden won de Louis Door voor zijn rollen in twee stukken. Vincent en Theo en oom Wanja. Gisteravond werden de prijzen uitgereikt in de Stad Schouwburg in Amsterdam. In de speeches en in de acts werd er ook uitgebreid stilgestaan... bij de bezuinigingen op de toneelgeschappen. De gezelschappen. Verslaggever Karin Alberts klom na de prijsuitreiking even het podium op. We got him. Oh, damn it. We got him. Oh, damn it. En terecht. Hé, Mas, ik moet even geven ja, aan Edith. Ik kan die bloemen erbij hebben nog. Die hebben champagne en je je de prijs. Ja, hein van der Heijden staat met de handen vol. Bloemen, champagne en natuurlijk die prachtige oh, wow. Louis d'Or. Wim, Wim. Probeer dan nog maar als handen te geven. Nou, je. Heb je dat mooi geluid? Zoenen dat lukt. Tekst net. Heel fijn dat jij ja, je ja, niet ja, prijst. Ja. hebt. Dankjewel Wim. Dankjewel. Twee rollen allebei gezien voor zijn schitteren. Oké, dankjewel. Dankjewel. Eén van der Heijden, van harte gefeliciteerd. Ik ga maar even tussendoor, want mensen blijven natuurlijk feliciteren. Ja, ja, ja, ja. Hoe voelt u zich? Ja, ik heb het net al tegen je gezegd, ik vind het gewoon geweldig. Ik ben ook een beetje de kluts kwijt, als ik eerlijk ben. Omdat het, je houdt er wel, zeker houd je er natuurlijk wel rekening mee, maar op het moment dat je dat hoort, dan, dan ja. Ja, wat dan? Nou, dan... Staat je hart even stil? Ja, dat staat wel even stil. En dan, dan uh, uh, moet ik even weer alles bij me positiever zien te krijgen, maar het is inmiddels wel weer gelukt hoor. Ja. U heeft deze hele feestelijke uitreiking maar ook een beetje een rouwrandje, kun je wel zeggen. Ja. Er werd ook op verschillende manieren naar verwezen. Het is natuurlijk ja. in een tijd dat er een kaalslag gaande is. Precies. Juist ook voor de podiumkunsten. Precies. Nou, dat heeft, ik vind dat Marlies Heuvel, die heeft dat in haar tekst heel, van toespraak heel erg goed uh, duidelijk gemaakt. Het is ook zo. Men zou zich gewoon moeten realiseren vanuit de politiek dat het niet kan wat er nu gebeurt. Ik bedoel, de bezuinigingen en dan roept iedereen het moet, moet gebeuren, oké. Okay, maar op deze manier niet. Want je... Want je trekt gewoon de stekker eruit. En dat, en dat is niet goed. En ook het onderwijs. Ja, daar moeten, moeten we niet op deze manier mee omgaan. Dat is niet goed. Gefeliciteerd. Dankjewel, Bram hier. je, dit is Bram. Dat is mijn collega Dankjewel. van de Maite Society. Zeg maar, ja. komen de verkiezingen aan. Ja. Zou je dat kunnen uitmaken? Nee, ik vrees dat, we toch nooit, dat het toch niet heel veel gaat uitmaken. Want al die partijen die zitten, de een wat beter dan de ander, maar over het algemeen moet het gewoon de, de, de mentaliteit moet veranderen. Dus de, de, de, de lijn die ingezet is de afgelopen tijd, dat gaat eigenlijk steeds nog maar door. En kijk of het dan over sponsoring gaat, dat zou kunnen, maar daar los je het, pro het probleem niet meer op. Sponsoring is iets voor mensen die al verder zijn. ...subsidie gaat over mensen die moeten beginnen. Je moet een periode na de opleiding hebben om te kunnen proberen, om dingen te kunnen ontwikkelen. Heb je jaren van en dan bereik je kwaliteit en dan kun je over sponsoring praten. Maar daar, daarvoor moet je... Blijven subsidiëren en, en dat is niet eens zo heel veel, kom op. En dan uiteindelijk win je de Louis door, want zo is ook uw loopbaan gelopen. Tuurlijk, dat is hartstikke fijn en daar ben ik ontzettend blij mee. En, en dat uh, daarom, we, we, we blij... dit gaat nooit weg hoor. De hele Nederland zijn schouwbroer en mensen vinden het hartstikke leuk om naar muziek te luisteren, naar toneel te gaan kijken, et cetera. Dus dat, dat haal je, dat, haal je dat, dat neem je de mensen niet af. Echt niet. Voor nu een mooi feest. Dankjewel. Dankjewel. Een mooi feest dus ook in de stad Schouwburg in Amsterdam. Met al oh, een beetje pijn vanwege de bezuinigingen. Uh, wij gaan zo dadelijk eens even bladeren in de kranten voor het uh, laatste verkiezingsnieuws. Onder andere een interessant onderzoek in de Foxkrant. Blijf luisteren. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Samsom haalt uit naar het beleid van het kabinet Rutte... en de treinen in de Schipholtunnel die rijden weer. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben door negens. Verme woorden van PvdA-lijsttrekker Samsom. Hij hakte op een verkiezingsbijeenkomst in Drachten... stevig in op het kabinetsbeleid van de VVD en het CDA. Het waren twee jaar waarin met rechtsrotbeleid... het verschil tussen mensen werd vergroot. VVD en CDA stonden toe hoe de brug tussen mensen werd weggeslagen. En ik heb afgelopen jaren veel mensen gesproken in dit land... Hier geboren. Die zich afvroegen, is dit mijn land nog wel? Samsom reageerde ook op het idee van sp lijsttrekker Roemer om opiniepeilingen vlak voor de verkiezingen te verbieden. Samsom vindt dat geen goed idee, volgens hem in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Er rijden weer treinen in de Schipholtunnel. Het treinverkeer was vanochtend stilgelegd nadat een machinist rook had gezien. Later bleek dat het om bouwstof ging. En zojuist heeft de brandweer de Schipholtunnel weer vrijgegeven. Een bloedige aanslag in de Syrische stad Aleppo. 17 mensen kwamen om toen er een autobom afging. Een tientallen mensen raakten gewond. De bom ontplofte in de buurt van een ziekenhuis en een school. In de gebouwen waren volgens onwonende militairen ondergebracht. De internationale gemeenschap blijft intussen proberen een VN-resolutie tegen het land op te stellen. Maar dat is moeilijk, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton. There's no point passing a resolution with no teeth because we've seen. Uh, time en time again that Assad will ignore it and keep uh, attacking his own people. In Aleppo wordt gevochten door opstandelingen tegen het regime van president Assad en door het Syrische leger. En ook zijn er terreurgroepen actief, zoals Al-Qaeda. Cuba is getroffen door een grote stroomstoring. Miljoenen Cubanen hebben geen elektriciteit. Vooral de hoofdstad Havana heeft er last van. Oorzaak van de stroomstoring is nog onbekend. Met een feestelijke slotceremonie zijn de Paralympische Spelen afgesloten... onder meer optredens van de Amerikaanse rapper Jay-Z en de Britse band Coldplay. Tijdens de ceremonie droeg rolstoeltennister Esther Vergeer de Nederlandse vlag. Er was een speciale rol weggelegd voor gehandicapte soldaten. Deze man, die zijn been is kwijtgeraakt in Irak... sprak de 80.000 mensen in het stadion toe. We hebben samen in peace voor de games... en door dat respect voor elkaar hebben we hoop voor the future.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 Oh my God, <laughs> I honestly can't believe I won. I, I really was preparing my runner-up speech. Because I thought, man, she's playing so great. So um, I, I really, I'm really shocked today. I'm so happy to, to, to have gotten this so far. Een blije Serena Williams. Op ruim 60 plaatsen in het land worden vandaag gratis nepkranten uitgedeeld. Het is een nagebootste NRC Next die vol staat met nieuws dat net niet klopt. Achter de krant zit het collectief Zo kan het ook... De Nama Krant schrijft onder meer dat uit onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds blijkt dat de aanpak van de financiële crisis helemaal is mislukt. Het IMF zou daarom pleiten voor het wereldwijd kwijtschelden van de schulden en het aan banden leggen van de financiële sector. Nepnieuws dus, geeft de organisator toe. Ja, dit is een, uh, vandaag een wat andere NRC Next. We hebben hem nagemaakt, 175.000. Het is een nep. Het is een nep, NRC nept. Alle columnisten zijn, uh, zijn, zitten erin, alle rubrieken zitten erin. En het zijn eigenlijk allemaal verhalen van hoe wij denken dat... Uh, nou ja, wat, wat goed zou zijn uh, hoe de wereld zou veranderen. Een nepkrant van het collectief Zo kan het ook. De, het collectief wil uh, lezers aan het denken zetten. Heeft al eerder een Nama-krant uitgebracht. Twee jaar geleden hebben ze een nep volkskrant uitgedeeld. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken momenteel wolkenvelden over het land en daarnaast komen ook een aantal buien voor. Het is nu 13 tot 17 graden. Vanochtend blijft het eerst wisselen bewolkt met hier en daar nog een bui. Later vanochtend wordt het droger en vanuit het westen komt de zon er meer bij. Vanmiddag zien we een afwisseling van wolken, zonnige periode. Misschien zeer plaatselijk een buitje. Het is niet helemaal uitgesloten, maar ik verwacht dat het op de meeste plaatsen wel droog blijft. Het wordt vandaag minder warm dan gisteren. Toen werd het 24 tot 30 graden. Vandaag moeten we het doen met 21 tot 27 graden. De hoogste waarde overigens voor het zuidoosten. De wind komt vandaag uit het zuidwesten. Is overdag matig, aan zee vrij krachtig en wordt bovendien wat vlagerig. Vanavond kan in het zuidoosten nog een bui vallen. Elders is het droog. Vannacht raakt het vanuit het westen bewolkt. en Morgenochtend valt in het westen de eerste regen. Morgen dinsdag is het dus uh, eerst bewolkt, regenachtig. Het wordt overdag 19, hooguit 20 graden. Pas later op de dag wordt het droger en breekt uh, in het westen nog even de zon door. Aan ah, de informatie. het is wat minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op maandag er staat in totaal 40 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Graten en Sint-Joost 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht. En de langste file staat op de A50, Arnhem richting Os, tussen Renkum en Knoop het Valburg, 7 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Tien over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet op nos.nl. En wilt u het laatste nieuws over de campagne lezen... ga dan naar ons blog De Campagne Vandaag. Of blijf gewoon luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal vanuit Den Haag. Tot en met de verkiezingen zijn wij hier te horen. Politiek verslaggever Marcel Bril is bij ons in de studio in Den Haag. Marcel, een uurtje geleden um, had je de kranten en de nieuwe media nog niet bestudeerd. Inmiddels wel natuurlijk. Zeker Vertel eens, wel. wat heb je allemaal gevonden? Op Twitter om te beginnen vraagt Marianne Tiemen. De lijsttrekker van de Partij voor de Dieren zich af... of we allemaal klaar zijn voor de laatste bloedstollend spannende ronde. Nou, dat lijkt me een hele terechte vraag met nog uh, twee dagen te gaan. Dan pak je de kranten erbij en dan gaat het vooral over Rutte en Samsom... en hun tweestrijd. Die beheersen de voorpagina's van de kranten. Uit een onderzoek van de Volkskrant blijkt bijvoorbeeld... dat Rutte als bekwaam wordt gezien en Samsom, Samsom vooral als eerlijk. Ja, dat lijkt me allebei uh, eigenschappen die nogal van belang zijn uh, voor ja. een premier. Dus ja, echt duidelijk... Uh, Heid heb je daar ook nog niet echt uit te halen. En dan de Telegraaf, die kopt zegen PvdA longt door PVV-kiezer. Hm. Omdat PVV-leider Wilders in een interview in deze krant... zegt dat hij rekent op een veel beter resultaat... dan de peilingen tot nu toe aangeven. Kan dat wel eens ten koste gaan van de VVD? Dan gaan die zetels dus uh, naar de PVV. En in het commentaar van die krant uh, wordt geschreven... wat het omstrikken van een glimmende stropdas al niet kan doen. Het gaat hier natuurlijk om Samsung, maar... Maar zo schrijft de krant ook daarbij, opgepast, want ook al ziet hij er netjes uit... de PvdA heeft een fikse ruk naar links gemaakt. En op diezelfde pagina in de Telegraaf staan ze allebei, Rutte en Samsom, op de foto. Rutte lachend, met uh, aan beide armen een glunderende blondine. En Samsom uh, die staat er iets anders bij, pratend en gebarend, maar wel zonder das. Dan nog even naar het Algemeen Dagblad. Op uh, pagina 2 staat er een verhaal over een debat tussen de nummers 2 van die partijen. Gisteren was dat. En de kop luidt vrouwenvriendelijk in nummer 2-debat. Nu.nl. Gaan we weer even naar internet. heeft een interview gehad met uh, VVD-leider Rutte. Met de kop, bijstandmoeder moet juist VVD stemmen, vindt Rutte. Want, zo zegt hij, dan maak je de beste kans op een baan... om van een uitkering in een baan terecht te komen. En sommige lijsttrekkers tot slot die zijn nu al onderweg, vroeg onderweg. Op Twitter zegt SGP-leider Van der Staaij... vroeg op pad voor extra geld voor onze krijgsmacht. Stop met vuren op eigen leger. Dus ook dat onderwerp komt aan de orde in de SGP-campagne. Nou, en ik zag zelfs... Dus met een baby op zijn arm. Alles wordt ingezet. Alles wordt ingezet. Iedereen probeert zo goed mogelijk op de foto te komen. Marcel Wild, tot zo. Wij gaan naar Tom van het Hek. Het is elf minuten over half acht. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voetballoos weekend na de WK-kwalificatie tegen ja. Turkije. Maar er is genoeg andere sport. Uh, de Vuelta, afgelopen. Ja. Laatste grote klassieker van het seizoen. Je bent er erg gecharmeerd van geraakt ja. uh, de afgelopen ja, dagen. Ja, ja. En, en zelfs zaterdag nog, Laia. Ja? Want ik had zo duidelijk uitgelegd dat die hem al gewonnen had. En ik moest toch nog weer gaan zweken. Ik neem hem even. Uh, ja, drie keer <laughs> ging er alsnog een keer vandoor op het laatste geitenpad van de ronde. Maar het verschil was toch te groot in het algemeen klassement en komt daardoor dus terug na zijn schorsing ja in een ronde die mij echt gegrepen heeft. Prachtige ronde, heel veel aankomsten bergen op, heel veel smalle, smalle paden werkelijk naar de toppen van de bergen. Dus ja, prachtige ronde. Spaans podium komt daardoor Valverde Rodriguez, ook de drie mannen die de ronde helemaal gemaakt hebben. Nederlandse ploegen kunnen tevreden zijn. Eh, zesde en achtste Geesink en Tendam voor de ploeg en Argos Shimano, de kleine ploeg. Vijf keer winst, Duitse sprinter Dekenkop gisteren ook nog. Dus iedereen heeft de reden om redelijk tevreden te zijn. De Nederlanders konden goed mee, maar in het topgeweld daar moesten we toch ook eerlijk in zijn, moesten ze echt passen in deze eh, prachtige, ik mag het nog één keer zeggen, prachtige Vuelta. Goed, Tom, we gaan je niet naar voorspelling vragen, maar <laughs> volgende week is Valkenburg, WKA, ja. wielrennen. Wat, wat ben je wel wijzer geworden? Wie nou, staan ja, er goed voor? Er daar zijn natuurlijk allerlei de vraag is altijd, de mensen die goed mee kunnen, zoals bijvoorbeeld een Cavendish en dat soort mensen, is het daar niet net te zwaar voor, zodat ze er aan het einde niet meer bij zijn. Als dat soort mensen mee. En er zijn er steeds meer van dat soort types. Dan zijn die toch steeds vaker favoriet om wereldkampioen te worden. Het parcours is pittig. Het parcours is zwaar volgende week in Valkenburg. Maar de vraag is of ze daar echt met een kleinere groep gaan wegkomen. Of dat uiteindelijk toch met een grote groep. En dan krijg je een sprint. Ik hoop zelf op het eerste. Ik ben dol op sprinters. Maar ik vind dat een wereldkampioen eigenlijk iemand moet zijn die net wat dat zwaardere werk aan kan. Maar er zijn wel heel veel mensen die heel veel hun benen gespaard hebben de laatste weken. Op weg naar dat WK. Dus dat wordt nog wel een heel heel mooi weekend daar volgende week in Valkenburg. Hey, en even gerefereerd aan de Vuelta. Je zei, de Nederlanders deden het goed, maar kunnen uiteindelijk toch niet mee in de top. Hoe is dat bij het golf, KLM Open Golf toernooi? Ja, daar heb ik helaas kunnen we daar geen beter nieuws over melden. Het was een prachtig toernooi, ook door het prachtige weer. Dat is bij golf toch altijd wel plezierig. En eh, spanning tot op de laatste laatste hole. Peter Hansson, een hele goede speler, doet ook mee aan de Ryder Cup. Een zweet won uiteindelijk het toernooi. En de Nederlanders, ja, Luiten was vooraf gezien als een van de mensen die mee moest doen, maar haalde niet eens de, de boven de helft van het toernooi viel eraf. Uiteindelijk werd Richard Kind, een hele onbekende Nederlander relatief, werd 21ste. Is natuurlijk goed, maar is een ja, soort resultaat uit het niets voor hem. En de andere Nederlanders moesten aardig uh, passen. Neemt niet weg dat het wel een prachtig toernooi was. Veel topspelers. Uh, La Raza bal werd, uh, werd tweede gedeeld met Ramsey. En die Peter Hansson, uh, ja, als je die op de beker mag schrijven, dan uh, de, kijkt de hele wereld wel naar. Maar dat is echt een hele, hele, hele goede speler. Dus het toernooi is geslaagd, maar voor de Nederlandse golfers helaas andermaal een stuk minder. Ja, dat is dan jammer. Tom van het Hek, dank je wel. Franse president Hollande gaat het begrotingstekort van zijn land... te lijf met lastenverzwaringen. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, daar zit Edwin Gerritsen. Het is niet drukker dan normaal. Op maandag is er wel veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Dat komt er een ongeluk. Tussen Kelpen-Oler en Sint-Joost staat vijf kilometer file. De rechte rijstrook is dicht... En de langste file staat op de A50 Arnhem richting Os... voor knop het Valburg 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks de lastenverzwaringen in Frankrijk. Eerst naar de bezuinigingen in Griekenland. De drie partijen in de regering... Zijn het niet eens geworden over nieuwe bezuinigingen van bijna 12 miljard euro. En dat terwijl snel nieuwe bezuinigingen doorgevoerd moeten worden om in aanmerking te komen voor noodsteun vanuit de eurolanden. Griekenland-Kenner, Kees Klok, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Klok, waar komen de partijen niet uit? Op welke bezuinigingen lopen de onderhandelingen stuk. stuk. Nou, het probleem is, de Trojka is in Griekenland gekomen... en die heeft de, de maatregelen die de regering voorstelde... die overigens nog door het parlement moeten worden aangenomen... uiteraard, maar die heeft ze bekeken. En die heeft gezegd, ja, wat jullie willen doen... op het gebied van de gezondheidszorg... en met name ook de salarissen van het... Eh, de korting op de salarissen van de militairen... die net als de politie speciale toeslagen krijgen... daar eh, twijfelen we aan of dat allemaal voldoende is en goed zit. En dat gaat om een bedrag van 2 miljard. En eh, daar moet je dus nog maar... ...maar aanvullende maatregelen opnemen. En daar zijn ze nu over aan het discussiëren, want daar zijn ze niet uit. En, eh, met name de gezondheidszorg en ook de pensioenen. Die zijn er ook bij, en met name de lagere pensioenen. Ja, daarvan zegt Fanny Zellos en ook Couvelis, de, de mensen van de, de, dan de, de regering steunen, de coalitie ondersteunen. Die zeggen, ja, dit, dit, we hebben hier de bodem bereikt, dit kan niet meer. Dus daar zijn ze nog niet over uit. En daar gaan ze woensdag over verder praten. Maar meneer Klok, dan moet je dus iets anders bedenken. Lukt dat of zijn ze een beetje door de alternatieven heen? Nou, ik denk dat ze door de alternatieven heen zijn. Want in, hè, we kennen een spreekwoord van een kale kikker... kun je geen veren plukken. En nou, het Griekenland is wel een hele kale kikker geworden. Hè. Er zijn, het is dus vreselijk moeilijk om alternatieve maatregelen te vinden... omdat overal al zo hard ingesneden is. Hmm. Ja, Maar goed, ze moeten uiteindelijk iets overhandigen... waar de trojka van overtuigd raakt... zodat er geld overgemaakt kan nou, worden. Uh, is, zou u zeggen dat de regering in Griekenland in gevaar is? Staan ze tegenover elkaar? Nee, op, dat, op dit moment, althans ik, wat ik lees in de, in de Griekse pers... is daar nog geen indicatie van. Hè? Het grote probleem is nu... waar gaan we in hemelsnaam uh, alternatieve maatregelen vinden? Mm -hmm. En ze zijn nog steeds bereid hè, om, om daar uh, met elkaar grondig over te praten. Er zijn dus nog geen dreigementen geuit van... Uh, uh, ...intrekken van steun aan de regering. Maar wat niet is, kan natuurlijk komen. als ze er niet uitkomen, dan, ja, dan, dan is het ook, zegt men of we komen er niet uit... ...we moeten het met dit pakket doen. Dan hebben ze een probleem met de trojka. En uh, ze kunnen ook zeggen, ja, er kunnen ook maatregelen komen. En dat moeten we even afwachten op woensdag, wat ze natuurlijk uh, nog weten te bedenken. Of men daar dan mee akkoord gaat. Want dat zou natuurlijk ook kunnen betekenen dat de regering zegt van... Uh, of dat de, de, de, de Pasok en de... de, de, de, de meneer is dat die zeggen van... we betrekken onze steun voor de regering. in Maar zover is het nog niet. Ja, nou krijgen ze een, een beetje hulp van de grote boefvrouw uit het verleden. Mevrouw Merkel, die vindt dat Griekenland beslist niet uit die eurozone moet. Uit de euro moet gaan stappen. Uh, en ze, ze wil ze wel wat extra tijd eventueel geven zou dat Griekenland kunnen helpen wat extra tijd? Dat zou zeker kunnen helpen. En dat is waar de regering van Griekenland zelf ook om vraagt. Of dan de twee jaar waar de Grieken om vragen nog voldoende is, dat weet ik niet. We zijn natuurlijk met een hele broerde uitgangssituatie gestart. Toen het eerste hulppakket kwam, toen werden al zulke eisen aan Griekenland voorspeld, gesteld, dat toen al veel economen zeiden, daar kan het land nooit aan voldoen. Mm. En, en dus uitstel enige tijd geven, dat zou zeer in ieder geval de druk van de ketel, Halen. En dan zou men meer tijd hebben om allerlei maatregelen door te voeren. Want hè, dat, die, die tijd is het land eigenlijk nooit gegund. Mm, maar goed, er zullen aanvullende maatregelen moeten komen. Wat, wat als er nog meer bezuinigd moet worden? Wat zal dat doen met Griekenland? Wat is uw inschatting? Nou, dan krijg je een enorme... Je krijgt, je krijgt enorm maatschappelijk verzet, dat is er al. En dan krijg je, vrees ik... Eh, ik kan niet echt in de toekomst voorspellen, maar dan is het heel waarschijnlijk dat er een enorme politieke radicalisering komt. Je ziet nu al dat de nazi-partij bijvoorbeeld hè, enorm aan het opkomen is. Hè. Die zou nu de derde partij althans het AD melden van de week, van een peiling... dat uh, die dan de derde partij van het land zouden worden. En nou weet ik niet of de zoek zo heet gegeten wordt. Maar je ziet ook met de opkomst van de Syriza... dat er echt een duidelijke maatschappelijke radicalisering is. En Griekenland heeft natuurlijk wel een geschiedenis... van burgeroorlogen, staatsgrepen, kolonelsregime. En ja, mm -hmm. het hoeft allemaal zo weer niet te komen. Maar ik hou mijn hart wel vast. Goed. We houden het in de gaten, meneer Klok... samen met u Griekenland-kenner Kees Klok hoorde u. Dank u wel. Gedaan. Het is tien voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Binnen twee jaar wil de Franse president François Hollande zijn land hervormen. Werkloosheid terugdringen en het begrotingstekort onder controle krijgen. Dat was de belangrijkste boodschap van het interview dat hij gisteravond, primetime, gaf aan de Franse zender TF1. Populariteit van het Franse staatshoofd is tanende. En Hollande hoopt met dat interview critici de mond te snoeren. Goedemiddag, meneer de president. Een gespannen Hollande stond voor een lastige opgave. Hij moest duidelijk aangeven hoe hij de Franse economie wil herstellen... en het liefst tegelijkertijd ook zijn eigen imago. De koers bepalen die Frankrijk vaart richting economisch herstel... en in welke snelheid. Dat is nou eenmaal de rol van de president, weet Hollande. En hij geeft zichzelf twee jaar de tijd. Twee jaar. Twee jaar om een politiek voor het werk voor de competitiviteit en voor de redressing van de contes Twee jaar om de zaken op orde te brengen. De concurrentiepositie van Franse bedrijven wereldwijd, de torenhoge werkloosheid en het terugdringen van de overheidstekorten. Maar aan die ambitie hangt wel een hoog prijskaartje. Ik heb tijdens de campagne gezegd dat ik de maîtriserai la dette En dus 30 miljard. 30 miljard euro moet er gevonden worden. 10 miljard willen Hollande besparen op overheidsuitgaven. 10 miljard moet van bedrijven komen. En 10 miljard van de Franse huishoudens. De rijkste de zwaarste lasten. Want dat is vaderlandsliefde. Ik denk dat het in Als een Als dat in de Iedereen moet zijn rol spelen bij de strijd tegen de werkloosheid en de schuld, zegt Hollande. Na afloop van het interview was de kritiek niet mals. Bij de rechtse UMP miste ze visie. Ons was een interview met de president beloofd. Dat hebben we gekregen, maar zonder inhoud. Ook Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National vond het maar niks. Rien ce soir ne de Die inspeelt op sentimenten onder de Franse kiezers... dat Hollande onvoldoende leiderschap toont in de aanpak van de crisis. De zes op de tien Fransen is ontevreden over zijn presidentschap tot nu toe. Maar Hollande maant zijn achterban tot kalmte. Zo snel gaat het niet. Wat mijn voorganger in vijf jaar tijd niet lukte... is voor mij natuurlijk in vier maanden helemaal onmogelijk, pitste Hollande. De man van wie de slogan was: Le changement c'est maintenant, de verandering is nu. Wil dat de kiezer hem beoordeelt over vijf jaar. Ensemble pour vivre mieux dan ans que nous vivons aujourd'hui. Franse president Hollande kondigde gisteravond in dat interview Hervormingen aan, maar ook stevige lastenverzwaringen. Ron Linker luisterde naar het interview. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De stoerste prinses die er is, met uitroepteken. Met die kop uh, bedoelt het Algemeen Dagblad vanochtend natuurlijk Maxima. Die gisteren ruim twee kilometer door de Amsterdamse grachten zwom. Ook bij Spits, Metro en de Telegraaf had de prinses met zwembril en badmuts de voorpagina. Overigens meldt de Amsterdamse televisiezender AT5 dat na afloop van het evenement een drenkeling uit het water is gehaald. Man werd tijdens het opruimen van het parcours gevonden. Ambulancepersoneel heeft hem gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of de man ook meedeed aan de City Swim. Nou, anders lag hij er misschien al heel lang. Diederik Samsom kan profiteren van de gordijnbonus van de PVV. Dat heeft de Telegraaf uitgedokterd. Nou, het zit zo. Sommige kiezers durven bij opiniepeilingen niet te zeggen... dat ze PVV willen stemmen. En PVV-leider eh, Wilders verwacht dan vier zetels meer te halen... dan de peilingen nu aangeven. En volgens de Telegraaf komen die zetels vooral van mensen... die in de peilingen zeggen VVD te gaan stemmen. Doordat de VVD minder zetels aanhaalt... wordt de Partij van de Arbeid dan de grootste. En Samsom dus de meest waarschijnlijke premier. SP-lijsttrekker Roemer... Haalt in het Algemeen Dagblad uit naar de P van de A... Volgens Roemer is er een uh, interne strijd binnen de PvdA... tussen de linkerflank en degene die een rechtsere koers willen varen. Hij is blij met de linkse koers van Samson en partijvoorzitter Spekman. Maar Roemer waarschuwt, je krijgt de rest van de PvdA er wel bij. En het is volgens Roemer ook maar de vraag of de PvdA... ook na de verkiezingen tegenstander blijft van marktwerking in de zorg. In 2006 had Wouter Bos opeens ook weer rode veren... maar daarna hielp hij wel rechts aan de meerderheid. Sorry dat ik sceptisch ben. Een positief geluid over de euro, de top van de Nederlandse tak van RBS... is voorzichtig optimistisch over de vooruitgang in het bestrijden van de eurocrisis. In het Financiële Dagblad zegt de hoogste risicoman van de bank... dat de glijpartij van de euro het afgelopen half jaar gestopt is. Eerder dit jaar schatte hij de kans op het uiteenvallen van de euro nog op 10 tot 50 procent. Een TBS'er heeft zich mogelijk aan zijn begeleidster vergrepen... tijdens een uitstapje afgelopen zaterdag. De man zat in kliniek Kotten in Rekken. In de Telegraaf meldt dat hij zijn begeleidster in Duitsland zou hebben mishandeld en misbruikt. Nederlandse autoriteiten zeggen er niks over... maar de Duitse politie spreekt van een seksueel getint delict. Gered met dank aan inbrekers. De Vlaamse krant De Standaard brengt het verhaal van een vrouw uit Couillet... een voorstad van Jalois. Ze kwam ongelukkig ten val in haar badkamer en kon niet meer opstaan. Lag uren op de vervoer tot ze inbrekers in haar huis hoorden. Ze riep meermalen om hulp. En uiteindelijk legde een van de inbrekers de telefoon bij haar hoofd... en toetste het alarmnummer in. Maar ik kan natuurlijk niet met hen spreken, zei hij. En toen vertrokken ze. De politie was binnen 10 minuten ter plaatse. Inbrekers namen voor hun goede daad wel een flinke beloning mee. En ruim 60 plekken in Nederland... worden vanochtend zo'n 175.000 exemplaren... van de nep-NSC Next verspreid. U hoorde daar eerder onze verslaggever al over. Daarin staat nieuws dat uh, net niet helemaal klopt. Of helemaal niet. Bouters treedt af als president van Suriname... en trekt zich terug in een Zwitsers klooster. Wapenfabrikant heft militaire divisie op. En nog uh, wat meer. En een advertentie, zogenaamd van Shell... Laat ons maar doen wat we het beste doen: olie lekker. En helemaal aan het eind van de krant een oproep aan de lezer. Dag je bij het lezen van deze krant? Wat zou dat fijn zijn? Word dan actief. De krant wordt verspreid door een bonte verzameling aan organisaties: Groen Front, Hivos, Human Rights Watch, IFA, Greenpeace, Milieu en Defensie, om er maar een paar te noemen. En zo dadelijk na het journaal, meer vanuit Den Haag. Verkiezingsnieuws daar. En natuurlijk na half negen, Mark Rutte, live in Den Haag. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1.